63-jarige Amerikaan heeft zijn debuutalbum uitgebracht No Time for Dreaming het pure sober entertainment for you The World Going Up in Flames Dit is Charles Bradley Ik zie But I'm here, darling, to enjoy In Suffolk en wat een hit is het hè? I can say to say hello, featuring uh, Dragonet. En deze is ook goed hoor. Silo Green, je kent hem vast wel uh, van een paar jaar geleden van de hit Crazy, onder de naam Charles Barkley. Na Fuck You en uh, It's Okay heeft hij nu zijn derde single uitgebracht van zijn album The Lady Killer. Ik vind te gek. album zijn hele goede nummers op. Bijvoorbeeld Fool for You is enorm goed. Ook eentje met de Belgische zanger Céla Sue, please. En dit is alweer zijn derde single die er vanaf komt. Silo Green dus en Bright Lights, Bigger City.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 Hij moet een beetje wennen, maar zo meteen doet hij het, hè? Every song sounds like. Smith, sorry Haha, je de words? De words van Good guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink B, what was there Was now going black suit with the black white bands on. Walk in silence, move in silence, we're against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government ha, list, we straight ha, don't ha, exist, no to no the burst. Saw something strange, watch ha, your back, ha, cause ha, you never quite know where the MIB's is at. Uh, and. Will Smith is en Steven uh, Stefan Raap in het Duitse feestje. Ik moest er wel enorm om lachen.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 A on the horizon, bright light.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 That's there for men in black. Uh, and let me see you just bouncing with me. Just bounce with me. Just bouncing with, with me. Come on, let me see you just slide with me. Just slide, slide with slide me. Take a walk with you. Come on and make your network. Now praise. We the uh. men in black. Men in black. I'm Ooh. We are the men in black. Men in black. Can't you, Alright, check it. Let me tell you this in close.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 Oh, je bent er bin net binnen, ja? Ik ga ja. weer naar buiten, dus. Uh, zonder dat ik dit keer een knal van mijn bek krijg. <laughs> oh. Ja, want uh, vorige week uh, was ik er en uh, ik presenteerde het evenement. En uh, toen was ik even een luchtje gaan scheppen tijdens mijn presentatieklus. Ja. En toen kreeg ik eigenlijk bijna een knal van mijn bek omdat ik geen interesse toonde in een artiest. Dus dat was top wat. Ja, dat vertelde je. Dus, uh, nou ja, uh, dit keer ga ik dat maar wel doen. <laughs> dus. En uh, hoe is verder de sfeer daar?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 Tot 10 uh, uur duurt het en dan gaan we daarna weer als een gek naar Zandvoort met de auto natuurlijk. Mijn chauffeur Pascal. Ja. Ja, dus uh, Oké. Okay. Ja, ik ben uh, altijd zeer tevreden hoe deze avond hier loopt. Uh, lopen. Ik ben nu, uh, dit is de derde keer. Ja. Over twee weken de vierde keer. En, uh, en dan uh, is het weer tijd uh, om uh, entertainment voor you te gaan presenteren. Hè. Wanneer, is de, wanneer is de finale?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 Zo veel. Queens I'd like to think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 Say yeah. If yeah. you will not Okay. Alleen Clark, van uh, Gooisoffice uitkomt, en die heet Faxi Le- Aan de lijn hebben we een regisseur die in uh, 1997 op 18-jarige leeftijd zijn eerste film uitbracht. Uh, hij regisseert regi ook de serie Sjoevs film uh, Spiota Mafia. Goeiem. Nu weer er toch over stuurt, dus dat hij ondersteund. Track, het groot grote publiek aan de film. En dat is het Ja. Het is een speciale mens. De, de, de en dat, uh, ja, dat, dat wordt altijd heel groot uitgepakt met orkesten en, en het enorm veel werk om de juiste toon te vinden. Ja, tuurlijk. En, uh, uh, dat is hun, hun werk. ook een hele bekende misschien van uh, ja. Zimmer films maken. Want, uh... Ja. Nou, oké. Okay. Film uitgenaamd. Ja. Als eerst, waar... Er is een boekverfilming, uh, Die je misschien kent van uh, de film gaat runnen.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 De film uh, uitbrengt. Ja. Uh, en ja, die gaat natuurlijk uh, langs alle programma's, kranten, magazines. om te, om te kijken of zij in, uh, ja, de film interessant vinden om daar aandacht aan te besteden. Okay. Ik moet zeggen dat, dat ik zelf vind dat het wel meevalt. Oh, oké. Okay. Yeah. Uh, ja. Omdat we niet enorme grote sterren in de film uh, hebben. zoals in de voorfilm, met Paul de Leeuw, en Najiba Mali speelden erin. Ja. merkt u wel dat echt iedereen. Uh,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 Meer dan 100.000 mensen zijn in de afgelopen week Libië ontvlucht. Dat heeft de VN-organisatie voor Vluchtelingen gemeld. Ze zijn vooral over land naar Egypte en Tunesië gereisd. Bij het vliegveld van de hoofdstad Tripoli wachten nog duizenden mensen op een mogelijkheid om te vertrekken. De meeste westerse buitenlanders hebben het land inmiddels verlaten. Zeven Nederlanders zijn vanochtend gered uit de woestijn. Ze zaten vast in het gebied bij Bengazi. De Britse luchtmacht haalde bij een geheime reddingsactie zo'n 150 mensen op uit die regio. Er zijn nu nog tien Nederlanders in Libië. De onrust in de Arabische wereld is ook overgeslagen naar Oman. Bij demonstraties kwamen twee mensen om toen de oproerpolitie ingreep. Volgens de autoriteiten trok de menigte naar het politiebureau van Sohar en staken het in brand. Ook uit een zuidelijke stad in Omaan komen berichten over demonstraties tegen de regering. Het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Omaan volgende week gaat voor zover bekend gewoon door. In Congo hebben gewapende mannen geprobeerd de ambtswoning van president Kabila aan te vallen. Volgens de autoriteiten wilden ze een staatsgreep plegen. Bij de ambtswoning ontstond een vuurgevecht waarbij zes of zeven aanvallers zouden zijn gedood. De achtergrond van de koepoging is niet duidelijk. Regeringstroepen hebben in de hoofdstad Kinshasa posities ingenomen en lijken de situatie onder controle te hebben.